Hoe ze het huis verliet, de straat opging en toen stilstond. Hij zag hoe ze door het raam naar hem keek. Haar gezicht bleef in het donker, maar hij wist zeker dat ze tegen hem knipoogde. Hij stak de lamp aan, pakte zijn dagboek en schreef daarin alle details van het visioen dat hij gehad had. Drie zeven as. En dat ging hij toen natuurlijk onmiddellijk proberen. Nee, dat was in die tijd in Petersburg niet zo gemakkelijk. Hij wilde alles wat hij bezat inzetten. En daarom had hij een rijke speler, een volle bank nodig. Eerst dacht hij erover om naar Parijs te gaan, maar het toeval hielp hem. Hoe dan? En wat deed hij met Lisaveta? Hij dacht niet meer aan Lidavjeta. In Moskou was een beroemd speelhuis dat toebehoorde aan een zekere Tjekalinski. Soms ging hij met zijn speelbank op reis, en in dat voorjaar kwam hij naar Sint-Petersburg. Al gauw werden zijn vertrekken een grote attractie voor de jonge mannen van die tijd, zoals Alexander en ik. Alexander nam Herman mee naar Tjekalinski. Dat deel van het verhaal moet hij zelf maar vertellen. Ik wil wel bekennen dat ik verbaasd was toen Herman me vroeg hem bij de speler Tjekalinski te introduceren. Maar van Herman kon je tenslotte alles verwachten. We hadden allemaal al gemerkt dat hij die laatste weken vreemder deed dan ooit. Maar goed, we gingen samen naar de speelbank. Een glimlachende, vriendelijke man van rond de zestig... zat aan het hoofd van de tafel waar Faro gespeeld werd. Sergej Nikolajewitsch, mag ik u een vriend van mij voorstellen? Herman van Heijsen, officier bij de genie. Het is mijn eer om een vriend van Alexander naar af te ontmoeten. Ik hoop dat u zich bij ons thuis zult voelen, luitenant van Heijsen. Maar excuseert u me, ik moet de kaarten delen. Wij spelen dubbel Faro. Ik speel een kaart voor mezelf en dan een voor de tegenpartij. Tien, boer. U hebt een zes, zie ik. Ik heb gewonnen. Ik zal u even het spel uitleggen dat men dubbel faro noemt, Anna. Het is een van de eenvoudigste manieren die ooit is uitgevonden... om mensen geld afhandig te maken. Je hebt twee spellenkaarten. De speler kiest uit zijn eigen spel een willekeurige kaart en legt die gedekt voor zich. Daarop legt hij zijn inzet. De bankhouder was een spel en legt de twee bovenste kaarten open voor zich. Eén links, één rechts. Zijn tegenspeler draait nu zijn kaart open. Als die evenveel waard is als de linkerkaart van de bankhouder, heeft hij gewonnen. Als hij dezelfde waarde heeft als de rechterkaart van de bankhouder winterbankhouder. Als er geen gelijke kaarten uitkomen, gaan de spelers net zo lang door totdat dat wel gebeurt. Het is zoals ik al zei, een heel eenvoudige manier om geld te verliezen. Herman en ik hadden al zo'n spelletje of dertig gezien. Meestal won Tzikalinski en als hij verloor, bleken het bijna altijd kleine bedragen te zijn die hij met een glimlach uitbetaalde. Hij wilde net ophouden. Toen Herman naar hem toe ging. Wilt u mij toestaan een kaart te kiezen? Maar natuurlijk, met genoegen. Dank u. Prachtig. Dus je bent besloten ook de stap te wagen, Herman. Weg met de gierigheid. Ik wens je het geluk van een beginner. Geweldig. Dank je, Alexander Zekiewicz. Ik heb gekozen. Hoeveel wilt u inzetten? 47.000 roepel. Worden, geloof ik. Mag ik u erop attent maken dat u wel erg hoog speelt? Dat weet ik. Accepteert u mijn inzet? Graag. Ik vertrouw altijd mijn vrienden op hun woord. Maar ik speel alleen tegen contant geld. Uw woord is ongetwijfeld evenveel waard als het goud zelf. Maar laten we ons aan de regels houden. Ik zou het apprecieren als u het geld op uw kaart wilde leggen. Natuurlijk. Als u. Dank u. Ik zal de kaarten schudden. Dan is hier rechts een tien. Links een drie. Wilt u uw kaart tonen, luitenant van Heijzen? Een drie. Mag ik meteen uitbetalen? Mag ik nog een kaart nemen? Maar natuurlijk. Dank u. Je zet nog meteen door, Herman. Ik weet wat ik doe, Alexander Amazekiewicz. Ik heb gekozen. 47.000.